Jan van den Putten met het NOS Journaal. De verkoop van bier is vorig jaar met bijna 3% gestegen. Dat komt vooral door de verkoop van alcoholvrij en speciaal bier. De Nederlandse brouwers melden dat de verkoop van alcoholvrij steeg met ruim 32%. 1 op de 20 biertjes is inmiddels alcoholvrij. Ook speciaal bier wordt steeds populairder. De verkoop steeg met ruim 10%. De verkoop van gewoon pils bleef ongeveer gelijk. Van al het bier dat wordt verkocht is nog altijd 81 gewoon pils. Het failliete kledingbedrijf Sissyboy is overgenomen door de Termeer Groep. Dat is de eigenaar van de schoenenwinkels Sascha en Menfield. Termeer wil zoveel mogelijk banen en winkels behouden. Sissyboy heeft in Nederland en België 45 winkels. De verkopen vielen vorig jaar zo tegen dat het bedrijf deze week failliet ging. Volgens Termeer heeft het merk Sissyboy nog voldoende kracht en potentie. Vanwege de droogte heeft de brandweer het veiligheidsniveau op de Veluwe verhoogd van fase 1 naar fase 2. De brandweer patrouilleert twee keer per dag met een vliegtuig boven het natuurgebied, dat duurt zeker tot Pasen. Door de droogte, de stevige wind en de verwachte hogere temperaturen is er een verhoogde kans op natuurbranden. Bezoekers blijven welkom op de Veluwe, maar de brandweer vraagt het publiek wel om op te letten en zo nodig 112 te bellen. Ook andere veiligheidsregio's in Gelderland, Noord-Holland-Noord... en Hollands-Midden zijn extra alert op natuurbranden. Langs het spoor wordt steeds minder koper gestolen. Vorig jaar gebeurde dat 92 keer, volgens ProRail het laagste aantal in 10 jaar. De schade daalde tot een half miljoen euro. Op het hoogtepunt in 2012 was het bijna 3 miljoen. Maatregelen om dieven te ontmoedigen, zoals gebruik van goedkoop aluminium... hebben volgens ProRail succes. Het weer eerst vrij zonnig, later stapelwolken en vanmiddag kans op een winterse bui. Op de Wadden zijn heel de dag buien mogelijk. Het wordt een graad of 8. Morgen minder buien en 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Door het Bloemenkorso staat het muur vast op de N207 van Alfa aan Rij naar Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom is de vertraging een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll En we hebben geluisterd naar uh, natuurlijk uh, een kopje koffie van VOF de kunst. Aan tafel zitten we met uh, een belangrijke man, een hele belangrijke man, Martijn Hendricks, fractievoorzitter van de VVD. Uh, welkom. Ja, goedemorgen, dankjewel. Af, afgelopen uh, dinsdag zat ik per toeval in de auto en uh, ja, daar heb ik altijd de radio aan. En ik kom midden in de vergadering, de raadsvergadering... En ik was enigszins uh, verpijst van wat gebeurt hier, in vredesnaam. En dat was bij de behandeling van een bepaald onderwerp, daarover straks meer... en een groot conflict tussen jou en de burgemeester. Ja. Um, vertel even, maar, waar ging het over? Ja, waar ging het over? En, um, bij de, als gemeenteraad heb je stukken, krijg je aangeboden soms om een besluit over te nemen... soms krijg je stukken aangeboden als, als informatie van dit heeft het college vastgesteld... Uh, hier heb je het. En, nou, en zo kregen we laatst ter informatie toegestuurd de gebiedsvisie Zandvoort. Dat is, wat gaat er de komende vier jaar uh, hier gebeuren? De integrale tijd en wat wat gaan we nou doen? Um, en, en dat, en, dat, dat heeft is, te maken met dat wij uh, nu, wie heeft dat gemaakt gebiedsvisie? Dat is uh, ambtelijk opgesteld door, de, door onze ambtenaren, dus de ambtenaren van de gemeente Haarlem in uh, Zandvoort en. Uh, dat heeft te maken met dat de gemeente Haarlem die werkt gebiedsgericht. Dus in plaats van dat we dan één ding hebben, werken we met verschillende gebieden. Nou, dat is op zich een goede manier van werken, denk ik. Nou, omdat Zandvoort natuurlijk ambtelijk bij de gemeente Haarlem hoort... moet er voor Zandvoort ook een gebiedsvisie komen. Nou, daarmee gaan ze aan de slag. En wij zagen dat stuk ter informatie. En dan, is het dan begint het dan een beetje vreemd. Want dat stuk is ter, naar ons ter informatie gestuurd... voordat het college het heeft vastgesteld. Uh, uh, kijken naar de besluitenlijst. Dus dat, dat is zo gek, dan ga je toch eens even verder kijken. Nou, dan zie je dat in Haarlem die gebiedsvisies gewoon door de raad worden vastgesteld. De college biedt het dan aan. De raad heeft erover en neemt een besluit. Dat is in Zandvoort niet zo. In Zandvoort krijgen we het gewoon ter informatie. Uh, nou, dat, dat vonden we vreemd. En toen hebben we gezegd, van, nou, dat willen we graag agenderen. Dus ja. die gebiedsvisie hebben wij op de agenda laten plaatsen van afgelopen dinsdag. En eigenlijk gewoon om de vraag te stellen aan de rest van de, van de, van de, van de gemeenteraad. Wij vinden eigenlijk dat de raad dit moet vaststellen en niet uh, het nou, college. Ja, en? precies. Uh, nou ja, dat, uh, daar was de burgemeester het niet mee eens. Waarom niet? Uh, nou, Omdat hij uh, beschrijft het als een soort intern ambtelijk stuk. Hij zegt van ja, de ambtenaren hebben dit gewoon nodig om het werk te doen. En dat is verder, ja, hij zegt, want dat is eigenlijk gewoon een beetje uitvoering. Dat heeft, dat heeft de raad eigenlijk niets mee te maken. Uh, nou, en dan is dus de vraag, uh, wat ik dan denk, als het echt een intern ambtelijk stuk is met nieuwe stukken, met geen nieuwe informatie. Waarom moet het college het dan wel vaststellen? Dan kunnen de ambtenaren het gewoon, dat, dat kunnen ze ook gewoon zo doen. Maar je ziet als je het stuk leest, en daar gaat dat krantartikel straks over. Uh, dan zie je een aantal dingen daarin staan die helemaal niet Zandvoorts beleid zijn. maar die daar gewoon in zijn gezet. En als kan je een je daar... voorbeeld noemen? Nou, een voorbeeld is. Uh, voornamelijk in het hoofdstukje over parkeren en, uh, en, ver en vervoer. Dan staat er een aantal redenen. waarom we parkeerbeleid zouden willen. En heel veel van die redenen die snap ik. Het is namelijk, denk ik, in het doorpassantwoord belangrijk om parkeerpleid te hebben. Maar een reden die er dan tussen staat als. het autogebruik moet ontmoedigd worden. Nou, dat vind ik dan juist geen reden voor het parkeerbeleid. Want we moeten juist zorgen dat mensen gewoon een auto kunnen parkeren. We moeten, zoals we dat dan noemen in beleidstermen... faciliterend parkeerbeleid hebben. We moeten het gewoon makkelijk maken. We moeten Zandvoort bereikbaar houden en niet de auto ontmoedigen. En dat zijn dan teksten die komen dan uit een Haarlemse organisatie. En we weten ook dat Haarlem is politiek ook wat linkser dan Zandvoort. Dus dan, dan snap ik dat soort teksten wel. Maar dat is niet van toepassing voor Zandvoort. En dat maakt het dus duidelijk dat het eigenlijk... Er staan dus nieuwe uitgangspunten in. Dit is een voorbeeld. Um, en dan vind ik dat de Raad daarover moet besluiten. En er staan meerdere punten in die ja. toch echt uh, Haarlems georiënteerd zijn, links georiënteerd zijn. Ja, en zo zie je bijvoorbeeld ook uh, nou, bij bereikbaarheid. Dan staat er uh, een aantal dingen die we willen bereik, bereiken voor de bereikbaarheid van Zandvoort. Uh, Want Zandvoort heeft een bereikbaarheidsprobleem. En daar staan er op zich goede dingen in. Hè, zoals aansluiting op een hoogwaardig openbaar vervoer, uh, busroutes. Uh, allemaal hele goede door, doorlopend verkeerssysteem uh, in de regio. Dat is allemaal heel goed om te doen. Maar wat daarin mist uh, zijn... Infrastructuurprojecten. Wij zitten in een regionale bereikbaarheidsvisie, juist om een ring rond Haarlem af te kunnen maken, een Mariatunnel. En daar uh, betalen we een hoop voor? En daar betalen we een hele hoop voor per jaar. Dat zijn de redenen dat wij daarin zitten. Je merkt al dat de gemeente Haarlem dat eigenlijk, ja goed, we hebben die visie, maar die hebben er niet zo heel veel zin in. En nou staat het zelfs langzaam weg uit onze eigen stukken. Nou, dan is dat uh, een reden om het daar eens over te hebben als gemeenteraad. Oké, okay, nu is die vergadering daar, maar ik snap ja. nog steeds de rol van onze burgemeester niet. Ehm. Um, Was nee. hij de verdediging van het stuk, uh, waarom Kijk, was hij nou, aanwezig tijdens de commissievergadering? Want de vergadering werd voorgezeten door Hans Drommel. Ja, klopt. Het is een commissievergadering die wordt voorgezeten door, in dit, in dit ja. geval, door Hans Drommel. En wat, uh, waarom was de aanwezigheid van de burgemeester daar? Omdat uh, nou, het is een stuk wat over het hele breedte van het beleid gaat, het gebiedsvisie op de hele gemeente Zandvoort. Ja. En ja, dan, dan is dus de wethouder Berends... die gaat over het stukje parkeren. Wethouder Verheij gaat dan over het stukje economie. En wethouder Bluis over de stukjes financiën of jeugdzorg. Um, bijvoorbeeld. En in dit geval is de burgemeester natuurlijk... als voorzitter van het college over het overkoepelende verhaal... en over okay. het proces natuurlijk. duidelijk. Dus dat, dat verdedigt hij. En um, ik merkte dat we gaan weg die vergadering... dat ik steeds gefrustreerder werd eigenlijk. Omdat uh, ik wilde dis, die discussie voeren... over waarom is dit nou niet... ter besluitvorming aan de raad gevraagd. Waarom is het in Haarlem wel gebruikt dat de Raad dat doet... en de Zandvoort niet. Wat is nou dat verschil? En ja, ik merkte dat de burgemeester eigenlijk niet, niet, niet echt meeging in die discussie. Niet echt, en in en geval aan mij niet echt kon uitleggen waarom dat nou... En de euh, overige zijn. fractievertegenwoordigers wel. Die waren het met je eens. Ja, ik proefde daar een beetje wisselende geluiden in. Uh, meestal had het niet echt gelezen natuurlijk, want het, is, ja, het stond nog niet echt lang op de agenda. Dus dat snap ik ook wel. Uh, maar ik, ik heb het idee dat er best wel meerdere partijen zijn die dit ook uh, ter besluitvorming hadden gewild. Nee, en ik merkte dat uh, de burgemeester eigenlijk um, ja, geen zin had in de discussie over waarom moet er nou een besluit over genomen worden. En dan met oplossing komt dat, ja maar we kunnen er ook vragen over stellen en dan beantwoorden we die en dan kunnen we wel kijken hoe we dat samen kunnen voegen. Ja, maar dan ben je dus nog steeds niet bezig met de raad echt uh, in positie brengen en de raad echt besluiten laten nemen. En... Um, ik denk dat ik ook een beetje in de emotie van de avond. Want het is dan. Nou, nou, je, jij kent dat zelf ik, ongetwijfeld ik, nee, nog wel. Dat ik, je, heb, ik heb je beluisterd. Ik heb geen emotie kunnen ontdekken in je. Je bleef rustig, okay, en nou, is, netjes uh, en ja. beheerst. Dus dat was positief. Maar op een gegeven moment. Wat mij verbaasde was. Nee, wat um, op een gegeven moment gebeurde was dat een ik. Een overspannen reactie van de burgemeester. Nou, wat op een gegeven moment gebeurde is dat ik de burgemeester verweet dat hij geen respect had voor de positie van de raad. Ja. En. Um, dat, natuurlijk, dat komt dan over alsof dat over het complete beeld gaat. En alsof ik in algemene zin dan zeg dat hij geen, ons niet respecteert. Nou, en dat is natuurlijk niet wat ik heb willen zeggen. Want ik ken de burgemeester ook eh, ook echt als iemand die echt respect heeft voor de positie van de raad. Maar ik vind dat hij in dit geval de raad beter in positie zou kunnen brengen door uh, ons een besluit te laten nemen. Nou, dat heb ik wat kort door de bocht misschien geformuleerd. En dat... Uh, en Nou, dankjewel uh, daarvoor. Uh, maar daarop kwam zijn reactie van ik accepteer het niet, ik moet dit, dit moet je terugnemen en je moet excuses aanbieden ja. enzovoort, enzovoort. En je zei nee, doe ik niet. Ja. Nou, dat werd tot twee, drie keer herhaald. Ja, dan is mijn inooggemak, en dat deed Hans Trommel goed, uh, we schorsen de vergadering. Precies, ja. Ja. En vervolgens zei hij nog, uh, Martijn, ga even mee, ik wil je even apart spreken. Zodat ik. We krijgen er een avond. Nee, wat er, wat er gebeurd is, is dat uh, de voorzitter van de commissie, Hans Drommel en ik en de burgemeester, zijn even achteraf gaan zitten om even te kijken van nou kunnen we een beetje de lucht uh, klaren. Nou, dat duurde best wel even. Nee, ja. Dat is, uh... ja, om het in de nuance te geven dus. Hè? Want dat, daar om het in de nuance, zonde. want je merkt dat uh, in zo'n discussie, en dan zit je op een gegeven moment zit je allebei er redelijk fel in en dan, dan moet die nuance ook even gegeven worden, denk ja. ik. En dat is, uh... Maar dat goed, is dan kom je ja. weer terug en dan verbaast mij de reactie van de burgemeester, wat hij dan gaat zeggen. Dan moet je me even helpen. Want ik heb Hij zegt, en... letter... oh, neem jij even, kun Le, je het lezen? Ja, ik kan... het zijn kleine letjes. Oh. <lacht> uh, uh, jij weigerde om uh, een excuus te maken. Ja. En uh, waarop Meijer daarop aangeslagen zei, als dit de mening van de hele commissie is, maak ik, me ernstig, mijn, maak ik ernstig mijn excuses. Maar dan ga ik ook nadenken over mijn vak, zo grief mij dit. Dat, ja, was dat is eigenlijk nog een uitspraak van voor die schorsing, uh, volgens mij. Um, want toen was eigenlijk het voorstel van de burgemeester... Nou, dan doen we gewoon een rondje door de commissie... en vindt iedereen dat, dat de burgemeester geen respect heeft voor de gemeenteraad. Nou, toen heeft Hans Drommel, die, denk ik, verstandig geweest... gezegd van, nou, we gaan hem niet zo op de spits drijven... we gaan hem verschorsen en we gaan... Ja. Uh, naar nou, En toen is het dus genuanceerd in dat ja. gesprek wat jullie gehad hebben. En is het daarna geklaard? Is nou, het... Daarna heb ik, nog een gesprek, heb ik nog een gesprek gehad, gewoon even één op één met de burgemeester... En, uh, gewoon even wat uitgebreider gereflecteerd op... Uh, ja, goh, hoe had je dingen ook kunnen formuleren... en hoe had, had hij dingen anders kunnen formuleren... en hoe, had, hoe hadden we nou een uh, discussie die we hadden moeten voeren... een goede gevoerd, manier kunnen voeren. Ja. Uh, en daarbij hebben we gewoon gereflecteerd... op allebei onze inbreng en, uh, ja. en een beetje op de inhoud ook. Nou gaan we even terug naar de basis, de kern. Want ja. de kern is toch de gemeente Haarlem en het beleid van de ambtenaren. Um, en er zijn genoeg voorbeelden, ook van de afgelopen week weer... Dat er een publicatie staat in de staatscourant. over de zebra's. op de Engelbestraat. Ja, bij het station. Uh, van, ja. uh, wat is het? Die, die, die passage naar het Venemaplein... dat ja. daar nu weer. daar nu een zebrapad komt. en het zebrapad op de stationsplein. die verdwijnt. Uh, ik, een paar weken geleden vroeg ik aan Ellen Verheij, onze wethouder. hoe het daarmee staat. En ze zegt. Ik weet nergens van. Nee, de, de advertentie in de staatscourant. Is gemaakt door Haarlem. Ja. Haarlem heeft besloten. Ja, ik zag ook dat dat besluit was gemandateerd vanuit het college van burgemeester-methode naar de gemeentesecretaris van Haarlem. die het weer onder heeft gemandateerd. Precies. Uh, zo zat het in elkaar. Ja, ik ken die achtergrond natuurlijk ook niet. Ik zag dat. Uh, uh, ik werd eigenlijk opgeadpleegd dat Afzit van de Veld van, uh, van Gemeente Belangens daar uh, vragen over stelde. En daar ben ik ook weer heel benieuwd naar. Want je zou denken, eigenlijk moeten we daar al zelf maar, over Maar gaan? er gebeuren dus dingen ja. dat Haarlem besluiten neemt. Zonder zonverdelingen ervan in te lichten. Ja, nou, Dat zie je ook bij deze gebiedsvisie. Uh, maar dat meestaan. kan toch niet? Dat, inderdaad, dat is ook de reden dat, uh, dat we daar heel scherp op moeten zijn. En ook bij deze gebiedsvisie zie je dat dat naar de raad wordt toegestuurd op 8 uh, maart. Op 8, ja, het is goed. Wat was het? 8 maart. Ja, 8 maart. En dat op 12 maart zie ik hem staan op de besluitstijd van het college. Dus er is geen, uh, en dan, ja, dan schijnt het administratief anders op, Maar er is dus geen uh, juridisch rechtsgeldig besluit van het college genomen. En toch wordt zo'n stuk al naar de raad gestuurd. Dat, dat is ook raar. En dan, dat geeft dan de indruk dat er meer ambtelijk wordt bestuurd dan dat we als gemeente zelf. Dat is toch niks, stond stond niks nieuws? Dat ambtenaren zeg maar, de machtige mensen zijn binnen de gemeente? Uh, ambtenaren hebben altijd. een uh, natuurlijk zeker in heel veel uitvoeringsdingen heel veel uh, macht. Dat geloof ik ook. Uh, maar ik geloof dat een ambtenaarapparaatstad van Haarlem heel anders is dan dat wat we in Zandvoort hadden. Wat jullie de lijntjes, gewend zijn hier? Ja. ja, en de lijntjes waren hier in Zandvoort veel kleiner. Uh, het was als je als ambtenaar een besluit neemt... dan loop je bij een wethouder die op dezelfde gang zit... of wat makkelijker binnen van goh wat vind jij hiervan? Dus dat... ja. En gewoon doordat de organisatie kleiner was... heb je ook veel minder een soort eigen... Hoe krijg je dat eigen... terug? Dat, dat is eigenlijk de grote vraag... waar we de komende paar jaren voor staan. Um, want je ziet dat... Um, kijk, we waren natuurlijk vanaf het begin niet heel erg... Uh, tevreden met die ambtelijke fusie. We hebben daar ook tegen gestemd. Kijk, feit is wel we waarop ook de enige partij die daar tegen stemt. Dus dan op een gegeven moment staat wel de, de handtekening van de gemeente Zandvoort. staat wel onder diffusie. Dus dat, daar moeten we ook gewoon het beste van, uh, van maken. Dan moeten we de boel zo scherp mogelijk houden. Nou, dat doen we met dit soort, uh, door dit soort dingen te agenderen. En gewoon echt de boel scherp te houden. Dat we wel echt voor Zandvoort op blijven komen. En tussendoor moeten we gewoon in de gaten houden. Wat gebeurt er nou? En daarom ben ik ook heel blij dat we niet. Oorspronkelijk was de planning van we doen een soort kleine evaluatie naar twee jaar en een grote evaluatie naar vier jaar. Nou, wij hebben gezegd, en dat hebben we ook in het raadsprogramma kunnen opnemen: van we willen eigenlijk die fusie naar twee jaar willen we groter hebben. We willen gewoon veel eerder, veel duidelijker naar kijken en daar willen we ook gewoon de mening van de zandwoorkers bij horen. En dat is denk ik belangrijk en we moeten gewoon met dat soort evaluaties en dingen gewoon echt scherp houden: van wat gaat er nou in de praktijk mis? Maar en hoe gaan we dat bijsturen? Maar nu gaan we bestuurlijk. Ja. Uh, over vier maanden is onze burgemeester weg. In september, ja. In september. Uh, op dit moment zijn er 25 kandidaten die gesolliciteerd hebben ja. naar die functie. Wat trouwens een heel goed aantal uh, schijnt te zijn. Ik, ja. Het verbaast mij. Als je andere burgemeesters... Het is ook de meest ziet, leuke dat, uh, gemeente van Nederland. Dus ik ik het vind mooi. het zelf ook niet verbaasd dat mensen burgemeester van Zandvoort willen zijn. Want er ja. is geen mooiere plek in de wereld dan Zandvoort. Je. Maar soms heb je wel het idee dat andere mensen dat niet altijd weten. Het verbaast mij omdat uh, als burgemeester heb je dan graag een ambtenarenkorps om je heen en dergelijke. En je zit daar bijna alleen in een groot gebouw. En er is niemand met wie je eventjes kan praten. Dan moet je naar Haarlem toe. Ja. Uh, daarom verbaast het mij dat er zoveel kandidaten zijn. Of is het, en nu ga ik heel gemeen denken, een actie van de commissaris van de Koning van... Jongens, waar zijn jullie in Gosnaam mee bezig? Uh, ik ga een burgemeester ad interim benoemen in de aanloop naar een fusie, ook bestuurlijk met Haarlem. Um... Even als allereerste, ik kan natuurlijk niet heel veel zeggen over die nee, uh, burgemeester facultuurs. Want we in de... zitten in een vertrouwenscommissie en dat houdt dus dat wil in ik niet zo dat wie overhoor. er reageert, nee, dat is allemaal vertrouwelijk. Dus dat... dat ken je, maar dat wil ik toch even ja. gezegd hebben voordat ik verder ga. Um, inderdaad, ik denk dat als de commissaris een waarnemer had willen benoemen, uh, dan was dat een heel slecht signaal geweest. Ja. Want dan was het signaal inderdaad geweest van we gaan Zandvoort voorbereiden op een bestuurlijke fusie. Uh, daarom is het denk ik ook wel goed, we hebben... Uh, er zijn natuurlijk voordat zo'n vacature werd openstaat ook gesprekken met de fractievoorzitter en de commissaris. En um, eigenlijk is er nooit ter discussie geweest dat er een waarnemer zou komen. Oké, okay, dus dat Het komt gewoon... Dat is, dat is een, een, denk ik ook een duidelijk signaal. Omdat er is in Zandvoort helemaal niemand die uh, bestuurlijk wil fuseren. En er zou politiek ook geen enkel draagvlak voor zijn. Uh, we hebben wel allemaal verschillende uh, insteken in hoe we die zelfstandigheid van Zandvoort willen bewaken. Oké, okay. nou, dan. Kunnen we dat met ja. gerustheid afsluiten? Ja. En dat is ook, er wordt ook geen waarnemer gezocht. Er wordt gewoon een echte burgemeester gezocht. Dat zijn die 25 mensen die zijn voor mij allemaal gemotiveerd om voor Zandvoort aan de slag te gaan. En uh, het is gewoon echt een zelfstandige burgemeester. En we hebben ook in de profielschets uh, bepalingen opgenomen. Dat we iemand willen die, die zich ook bewust is van die positie. En die daar ook een, een visie over wil kunnen ontwikkelen over na kan denken, over hoe je die zelfstandigheid... Uh, dat ja. Je Hij maakt staat, me dat weer goed. goed. Ja, fijn. Als ik dat heb kunnen goed. bereiken, dan is uh, mijn dag ook weer goed. Uh. Bedankt, uh, Dank voor je Gaag komst. Uh, wij gaan uh, luisteren naar... Uh, Kangs versus Cooking. On three, on three burns this girl. Nou, met een, een mm -hmm. tekst. Will you realize when I'm gone that I danced to a different tune? Will you realize when I'm gone? That Jazz. Uh, bij ons is uh, Hans Rijmers. Uh, zondag is er weer een, uh, een bijzondere man aanwezig op de krocht. Uh, saxofonist Sjoerd Dijkhuizen. Niet de minste. Nee, zeker niet. Het is een behoorlijke naam. Ik bedoel, ja? Zelfs voor de niet-jazzliefhebbers moet deze naam gewoon klinken. Ja. Want ja. Uh, die naam wordt veelvuldig genoemd. Tenor hè? Ja, hij, hij, is natuurlijk, hij is eerder geweest. Uh, een paar jaar geleden. Uh, meestal komt hij dan samen met zijn broer. Slagwerker, Gijs. Nou, Gijs Dijkhuizen komt regelmatig om uh, um, um het slagwerk te doen in andere, in andere samenstellingen. Maar Sjoerd is een uh, fantastische tenorsaxofonist. Ja, hij heeft ook in, in Amerika gespeeld en, en met, alle, met alle grote muzikanten. En hij is sinds kort uh, de vast uh, tenorist in het, uh, bij het Metropoolorkest. Daar was hij wel al heel erg lang vast te invallen. Wanneer daar iemand niet kon, zwak, ziek of misselijk, dan was hij eerst invallen. Maar uh, vanaf 2017 is hij, uh, zit hij vast in het, in het Metropoolorkest. Ja, dat zijn toch, uh, toch orkesten uh, en, en ook in het jazzorkest van het Concertgebouw en in heel veel van dat soort kwaliteitsorkesten, uh, ja, dan, dan bouw je wel een formidabel cv op. Als je moet typeren in de soort jazz die je ja. die speelt, wat zou je dan zeggen? Waar kan je het mee vergelijken? Ja, dat, dat, hmm, hmm. dat is zo arbitrair hè. Dat is zo lastig. Is all ja, maar je kan... Kijk, een heleboel van de jazzliefhebbers kennen natuurlijk uh, uh, Scott Hamilton. Dat is natuurlijk een bekende naam. Ja, dat is echt het uh, de, de schoolvoorbeeld van de, van de mainstream. Hè? Dus van de swing uit, uit Amerika. En daarna zijn er weer allerlei uh, bewegingen op gang gekomen. Maar het blijft, uh, het blijft swing. Ik bedoel, je kan er geen avant-garde in ontdekken. He, het is niet geen Paul Desmond, om maar te zeggen. Ja, maar Paul Desmond speelde, speelde altsax, Maar ja. hoorde natuurlijk ook wel bij die Biebel. Hoewel, het, het, dat combo van Dave Broebek. Toen de tijd waar hij speelde, ja, ja. was natuurlijk heel vooruitstrevend voor die tijd. Ja. He, die speelde in. Uh, uh, uh, in 7, 8 e maten. En, en waar nog... waar iedereen dacht van... kan niet, kan niet. Uit, kan niet uitbrengen. Maar het klonk wel... Ja. fantastisch. Dus die was, die was natuurlijk... al heel vooruitstrevend. Uh, maar... het oude adagium, als het zwingt, is het goed. En zo, zo, zo werkt dat toch een beetje. Kijk... Uh, Praat je over de avant-garde, dan beginnen ze gelijk en ze eindigen gelijk. En wat daar tussenin zit, het maar. dat snapt een aantal mensen. Uh, ja, daar hoor ik niet bij. Ik snap er helemaal niks van. Ik, ik kan het ook niet volgen. Uh, uh, maar goed, de anderen vinden het prachtig. En dat moet ook vooral zo blijven. Anders wordt het allemaal hetzelfde. Dat moet ook niet willen. Want juist door, ook door, dat, door dat, die avant-garde, dus uit de tijd van, uh, of nog steeds, uh, ben ik? Michel Mengelberg. Uh, uh, en, en het ICP, de Instant Composers Pool, die, die, die hebben natuurlijk wel weer een beweging op gang gebracht. Waardoor anderen zich weer lieten inspireren en ook weer tot bijzondere muziekstukken kwamen. En dat, het blijft altijd een mengvorm. Dus met de hele kunst, ook de schilderijen. Zeker. Ja, Tuurlijk, appel vonden vond het toch ook Tuurlijk. verschrikkelijk. Maar ja, ja. onbetaalbaar. Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar waarvan iedereen ook. Joh, joh. Mm. Kan mijn kleindochter klein ook. Ja, Klieg er maar wat aan. Ja, nou ja, precies. precies. Nee. Maar dit is, wel, dit is wel weer geweldige muziek die we gaan maken zondag. Ja, ik, ben er wel weer, ik word er wel weer heel gelukkig dat van. Het blijft toch een bijzonder fenomeen dat er die mensen het zo fijn vinden om hier naar Zandvoort ja. om, uh, in de krocht te komen ja, spelen. En, en weet je wat heel bijzonder is? En dat bevestigt eigenlijk wel dat we het. Ja, het klinkt natuurlijk stom om te zeggen. Het bevestigt dat we het goed doen. Dat is zo'n flauwekul. Ik, ik bedoel, wat is nou goed? Hè? Dat, dat laat iemand anders nou, dit, dat maar bepalen. Is... Maar. Uh, de bezoekersaantallen. Januari, februari en maart. zijn nog nooit zo hoog geweest. De en, belangstelling is groot. Ja, en daar blijkt aan uit. We hebben natuurlijk in mei vorig jaar. het laatste concert gehad, ja. toen werd Erik ziek. He, dus we hebben uh, september, oktober, november, december... ...vier maanden geen concerten gedaan. En toen wij de aankondiging deden, half december, dat we, uh, of begin december... Dat, ...dat we in januari weer een concert gaan doen. Ja, fantastisch. Ja. denk ik, nou, maar dan... dan, dan ik, ik, word daar, ik word daar ontzettend gelukkig van. Ja. Kijk, daarom doe je het ook zo graag. En blijf je het doen... Ja. Gewoon door het enthousiasme van de mensen om je heen. Absolu ja, maar daar doe je het ook voor. Ja. Natuurlijk. Ik, ik bedoel, ik, ik doe het ook voor mezelf. Hè? Ja, je, ik vind juist yes, prachtig. En ik, heb een, en ik heb een geweldige aanleiding. Als de rest het ook goed vindt, dat, dat ik er ook naar kan blijven je luisteren. Je is toch een bevestiging van alle aanwezigen. Van, de, de, uh, als je doet goed, ga door. Ja, maar het, het, daar blijkt ook uit dat Erik... toen de tijd, heel lang geleden... de goede beslissing heeft genomen... Daar ben ik niet bij betrokken geweest. He, om van de stinkende emmer... waar het ooit begonnen is... verkennen ja. uh, van land, om naar de krocht te gaan. Omdat het toenmalige trio... He, met Johan Clement, Fris Landersberg en Erik... Ja, die werden er op een gegeven moment... ook helemaal knettergek van. Dat zij in het speler waren... En dat je tussendoor uh, de rinkel aan de glazen hoorde en het gepraat en gedoe. Dus toen had ik eerlijk ook van, ja maar dit willen we niet meer. Nee. Wij willen gewoon het krediet wat ons toekomt. Wij willen gewoon dat iedereen luistert. En toen is hij in de krocht terechtgekomen en toen ben ik erbij betrokken geraakt. Nee. Uh, maar dat is natuurlijk toen de tijd een hele goede beslissing geweest. Nee, als hij die niet had genomen, waren wij nooit in de krocht gekomen hier. Hans, wat me nog steeds verbaasd, je, je, je krijgt uh, uh, muzici van naam ja, bij elkaar absoluut. in de Ja, absoluut. Ja, ja, Dat kost goud geld. Nou, daar, daar, uh, dat blijft altijd een compromis. Kijk, bij die muzikanten, uh, die komen hier ontzettend graag spelen. Oké, okay, maar ze willen wel wat geld hebben. Tuurlijk krijgen ze geld. En dat hangt Absoluut. ook bij elkaar. Hoe nou, doet dat? Nou, we, we, we krijgen natuurlijk nog wat subsidie van de gemeente. Hè, omdat we het op een kostentmatige manier doen. Hè, dus daarom krijgen we dat. We zijn de enige in de regio op dit niveau... Die dat doen. Hè? Dus dan praat je niet over het niveau... Veel harmonie, uh, uh, concertgebouw... Dat soort dingen allemaal. Dan mag je een heleboel geld betalen. En uh, mag je achteraansluiten. Nee, op dit niveau. Zoals we, terwijl je daar dezelfde muzikanten ziet. Hè? De, de, de, laat dat duidelijk ja, ja, ja, ja. zijn. Nee, en, en hier praat je... Over, over het niveau dat iedereen... Fysiek op hetzelfde niveau acteert. Ja, muzikanten. En, en uh, uh, publiek. Daarom krijgen we die subsidie. En die koesteren we dan ook. Maar die hebben we dan ook wel nodig om dat net eventjes te redden. Over, over de brug te helpen. Ja, okay. Want natuurlijk, we hebben inkomsten hè, aan uh, kaartverkoop en noem maar op allemaal. Ja, maar hoeveel, dat is ook niet zoveel. Nee, maar goed. Uh, je, je kan, zolang je zolang die als als geen salaris geven nee, of wat dan ook. Hier. Nee, maar we betalen, we betalen gewoon netjes volgens de norm. Ja. En de muzikanten zijn Vinden ook best team. bereid om daar een beetje op in te leveren. Omdat ze zo ontzettend graag hier willen spelen. Nou. Ja. Ik, ik bedoel, dus, laat maar nou eerlijk zijn. Als, als, je, als je ergens werkt en je ja, ja, hebt het plezier. ontzettend naar je zien, Dan vraag je minder om loonsverhoging dan dat je ergens werkt en je vindt er geen flikker aan. Want dan moet dat gecompenseerd, gecompenseerd worden, worden. Ja, met geld. Je, ja. Maar dat ga je nooit redden want dat is het nooit is, genoeg. Daarom is, het, daarom is het zo knap wat hier gebeurt. Ja, maar daarom verzorgen we die muzikanten ook. Ja, precies. Even nog over rinkelende glazen en over uh, scheen eten. Dat wou ik even zeggen. Ja, nee. nee. Deze nee. keer niet. Nee, nee. Theo, gaat het, uh, Theo is ook net een mens. En uh, Theo gaat dat uh, niet redden qua voorbereiding. Want er was gisteravond Hildering, vanavond is er Hildering. Ja. Uh, opruimen doen en uh, hartstikke druk. Dus we hebben gezegd van Theo... Uh, uh, uh, uh, verstandig om het... Althans, uh, Theo en Henk hebben gezegd van ja, ja. laten we het nou niet doen. Heel verstandig. Voor 28 uh, oktober hebben we een extra concert. Hè, dus in, in, uh, in de krocht. Over twee weken. En uh, dan doen we gewoon weer uh, lekker ja, eten. En, en, en nu doen we het even niet. Ja, maar er zijn zoveel leuke maakt, restaurants in het dorp waar je lekker hapjes kunt eten voor niet te veel geld. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dat doen we het een keer niet. Lekker belangrijk. Het. het gaat we om even de muziek. Even, uh, we beginnen. Ja. Uh, morgen de zaal die is open vanaf half twee. Ongeveer. Het programma begint om half drie. Yes, sir. Exact. Half drie moet je binnen zijn. Aan de deuren dicht, want dan gaan we genieten, luisteren. Nou, de... graag binnenkomen tussen twee uur en kwart over twee, hè? Ja, en, en niet op vijf voor half drie, hè? Nee, nee want dat is heel irritant. Oh, man. Ja. Bloed, Bloednevuus van. En ja, de telefoon uit. Ja, het is ook uit. jammer. Het is ook niet nodig. Oh, nou, over de telefoons even. Ja. Weet je, ik let erop, hè? Ja. Weet je, ik heb nog nooit gezegd. Gevraagd in de aankondiging of iemand zijn telefoon uit wil doen, hè? of subtiel, of hij de berichten wil controleren of het concert afgelopen is. Dat vond ik trouwens wel, dat roept Hein altijd hè? met Hildering. Ik, die heb ik nog nooit gehoord. Ja, ik het vond trof, het fantastisch. Dat komt van mij. telefoon zet je oh, aan als het afgelopen is. Oh ja, nee, Hein oh nee. vraagt of je de telefoons wil controleren als het afgelopen is. Dat vond ik ook wel een hele goeie. Uh, um, ik heb nog nooit een telefoon afhoren gaan. Maar ik heb ook nog nooit gevraagd of ze, of ze hem uit wilden zetten. Ja. denk ik, ja, nou, dat is ja. dan toch wel uh, prima eigenlijk. Half drie exact deur ja. dat begint het concert, ja. toegangsprijs, 15, 15 euro. euro. Ja. ja. En zal, al, al, uh, ja, er is nog een pauze. Jazeker. Ja, nee, dat, uh, dat, uh, want wij, uh, wij, krijgen, uh, wij gebruiken de zaal om niet uh, van Theo. Dus wij, uh, Hij de heeft een pauze nodig. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, korte pauze, dan moeten wij u gaan betalen. Dat gaan we niet doen. Nee, dus lange ik... pauze, hoop verkopen. En van dan open. Uh, gewoon een lekker drankje. Ja, okay, zeker. Dankjewel voor je komst. Uh, okay. Wij gaan naar uh, Spargo, You and Me. En daarna komen we terug. Deze ochtend een goedemorgen morgen wordt, terwijl euh, Spargo nu wordt weggedraaid. Dankjewel Didier. Er uh, zit tegenover ons een uh, Kevin Smit. Uh, hij is de kampmanager, de zoals het officieel heet, van Curious. Ja, assistent parkmanager. Uh, ja, ja, ja, ja, helemaal mooi. Ja, van Curious. En als ik sprake over het vakantiepark zijn er nu twee. Eén met Bloemendaal op de kop van de zeeweg en eentje waar vroeger de branding was... Uh, Naast de ingang van het circuit. Ja, ja exact. Dat zijn er nu inderdaad twee en de zeven. En dan zie je twee prachtige parken met mooie huisjes en ja. passend. In ja, de we de hebben omschappen. natuurlijk nog meer, uh, nog meer parken natuurlijk. Kevin, waar staat Curious voor? Curious, dat is uh, heel dicht... Uh, bij de natuur, hè, het lokaal, uh, het, sa het samenwerken, zeg maar, uh, de gastcentraal. Ja, dat klinkt eigenlijk wel heel, uh, heel logisch, wel zelfsprekend eigenlijk heel in deze tijd. Ja, heel commercieel, maar dat zijn we niet. Het zijn, ja, natuurlijk het is waar wel een bedrijf. wat een de naam voor? Is dat een landelijke organisatie? Het is nu uh, een, een landelijke organisatie, ja. we zijn, uh, In 2016 zijn we begonnen, uh, in Egmond aan Zee. Uh, en dat is inmiddels. Uh, staan, er, uh, staan er vier parken? Ja, maar wie is wie? Wie is wie? Is, is, is het een, een, een stichting? Is het een privébedrijf? Is het een. Uh... Het is, het is, het is gewoon een bedrijf. Voor <laughs> wie word je betaald? <laughs> wie? Het Dokjeur is het hoofdkantoor, hè, dus vandaar. Een hoofdkantoor. Ja, we dus... hebben een hoofdkantoor in Amsterdam zitten, inderdaad. Dus het is een bedrijf? Ja, het is echt een bedrijf, zeker. Het is, het is geen stichting. Ja. En die koopt parken op en die ontwikkelt daar uh, vakantiebungalows. Uh, ja, zo, zo, zo kan je het zien. Zo kan het zien. Ja. En, en hoeveelste park is dit? Uh, voor Zandvoort? Ja, nee, voor Nederland. Voor Nederland zelf. Nou, we zijn, uh, is, uh, Zandvoort, wat er nu in ontwikkeling is, zeg maar. wat we nu aan het bouwen is, is het vierde park. Uh, we zijn begonnen in Egmond aan zee. Ja. Uh, vervolgens naar Bloemendaal aan zee gegaan in uh, het voorjaar van 2016. Uh, uh, Curious Ameland, dat is uh, in, uh, in, in mei 2018 open gegaan. Dus we zitten inderdaad aan de, aan de kusten en uh, lekker dicht bij het strand. Uh, dus dat is wel echt wel een, een, een, een hele dikke pre in ieder uh, voor, geval uh, voor onze gasten die ons uh, graag bezoekt. Zeg maar. En dan nu de branding. Ja, ja, ja, ik noem het, oh, ja, het graag Curie Zandpoort aan Zee inderdaad, ja. Dus dan weten ze waar het is. Ja, ja dan inderdaad. Ja. Wanneer gaat het open? Uh, de eerste boekingen zijn vanaf 2 augustus, uh, uh, er komen de eerste gasten op het park in ieder geval. Dus dan is het park logischerwijs open, ja. En dan werkt het? Ja, dan, dan werkt het. We zijn momenteel met een heel team uh, van medewerkers zijn we druk bezig om, dat, uh, om de operatie, de operationele processen goed te, Zodat vanaf moment 1... Uh, de, de gasten uh, de vakantie van uh, zijn of haar leven kan krijgen inderdaad. Hebben jullie nog meer plannen voor parken hier in Zandvoort? Uh, hier in Zandvoort, uh, naar, mijn weten niet, naar mijn weten niet. Natuurlijk zijn we wel een, een, een, een bedrijf met, met ambities, met interesses. En Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar unieke liggingen in, in Nederland. En, uh, ja, we, we, we hebben onze ambities. We zijn natuurlijk een jong bedrijf. Hè. Vanaf 2016 uh, zijn we begonnen. Uh, maar het zegt wel voldoende, denk ik, dat er al, inmiddels al vier, vier mooie resorts bestaan. Uh, en de ambitie is zeker om dat inderdaad zoveel mogelijk unieke liggingen het, uh, ja, aan de gasten kunnen aanbieden. zeker. Ja. Jullie liggen natuurlijk heel dicht bij het andere park, wat uh, Zandvoort rijk is. En ook het uh, hotel uh, wat daarbij uh, hoort. Ja, ja Curious Bloemendaal en Zee inderdaad. Ja. Nee, ik, ik heb het over Centerparks. Oh, de, ja, oké. Ja, ja, okay, ja. dat ja, is ja, je een, moet, ja, ja, een ja, bekende ja. naam hier <laughs> in het dorp. Ja. Wat zijn jullie anders? Wat, Wat maakt jullie anders? anders? Wat maakt ons anders? Dat is een goede vraag. Uh, wij zitten natuurlijk echt direct aan de kust. Uh, en wij zitten heel erg dicht bij de... Onze, ons DNA zit vanuit, vanuit de basis. Uh, ons motto is dan ook... Uh, share the simple things of life. Uh, Les is morgen. En het is niet zozeer gericht op commercieel gebruik. Maar meer echt terug naar het naar, naar basis toe. Om van daaruit de ultieme vakantiebeleving uh, voor de gasten te kunnen ja. Maar basis, uh, is dat een stretcher in een, in een bungalow? Uh, of hoe moet ik dat zien? Nou, het zijn natuurlijk luxe, luxe accommodaties. Uh, lodges, zoals we die ons uh, noemen, zeg maar. Uh, met in ieder een, een aparte thematiek. Uh, state statements, genoemd uh, binnen Curious. Uh, nou, ik kan in ieder geval wel vertellen dat bij, bij bijvoorbeeld Curious Zandvoort, Zandvoort aan Zee in ieder geval, een, uh, diverse uh, statements uh, beschikbaar zijn. Ik bedoel, een thematiek. noem bijvoorbeeld een het Nature of een Grand Prix. Het is dus, dus, dus, dus en gericht naar het lokale, dus en, en je kijkt naar het lokale toe. Maar je kijkt ook van waar je de, welke ligging daarbij gebruikt wordt. Het is echt terug naar de, naar de natuur en daarvoor echt... Uh... Ik ga even praktisch zijn. Komt, okay. er, komt er een winkel? Jazeker. Mooi. Ja, dus je kan in ieder geval voor je. Voor je... Zijn er activiteiten voor kinderen? Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. Um, of ben je puur gericht dat de mensen alleen naar het strand toe gaan en terugkomen? Nee. Nee, nee, we hebben een, een, een, een divers aanbod inderdaad in, in activiteiten. Uh, die zijn zowel op het, op het resort kunnen die inderdaad gedaan worden. Maar we zoeken inderdaad ook uh, buiten het resort om. Dus bij de lokale, lokale ondernemers om inderdaad daarin uh, groepsarrangementen samen te stellen. Of unieke, unieke activiteiten te, te ontdekken samen met de gast. En het is nu natuurlijk echt een, een, een beleving waarbij elke, elke zintuig van de gast uh, aangespoord wordt. Dat is, dat is in ieder geval het, uh, het doel daarbij. Volgende vraag, werkgelegenheid. Hoeveel werkgelegenheid bied je hier in Zandvoort en in Bloemendaal? Zijn er veel mensen Zandvoorters die daar werken? Ja, ja er zijn inderdaad een aantal, uh, een aantal uh, collega's inderdaad die van echt, echt, echt de Zandvoorters... Uh, echte door... Schoonmaken en noem het maar op. Ja, ja van, van de, van de frontoffers, de receptie, tot aan, uh, tot aan het clean team, de schoonmakers. Er, zijn, er, zijn, er zitten echt wel een paar Zandvoorters dus Ja, absoluut. Ja, Hoeveel ja. lotjes heb je staan daar uh, op die uh, campings in Bloemendaal en in de Zandvoort? Nou, het zijn, ik wil wel benadrukken dat het niet echt campings zijn. Het zijn echt wel, echt wel vakantieparken. Het is wel echt, Sorry, echt iets vakantieparken? anders. vakantieparken? Ja, daarom. Nou, dat nou. wil ik toch even benadrukken. Nou, zeg maar. Hoeveel lodges staan daar? Ja, in, in Bloemendaal staan er 113. Ja. Uh, in Bloemendaal aan Zee staan er 113. En Curie Zandvoort aan Zee komen er uh, 100. Dat is veel. Dat is inderdaad een, een mooi aantal. Ja, zeker. En dat is voor vier personen of voor meer personen? Nou, voor, voor Curie, Zandvoort aan Zee inderdaad is het... Uh, uh, zes personen is, is de basis. Zes personen, uh, zes personen lodges. Uh, maar we hebben ook grotere, uh, grotere accommodaties, zelfs ook groepsaccommodaties. Uh, waar gasten zich, uh, zich uit ja, de vakantie kunnen beleven. <laughs> hey, en, en is dat uh, het is dus. Uh, ik zie hier, ik zit even op de site te kijken. Er zitten oh, lotjes uh, geschikt voor maximaal vier personen. Hè? Mm -hmm. Dat zijn een aantal bungalows. Uh, vier personen, twee kinderen. Vier, twee personen, twee kinderen. Dus er is wel duidelijk een verschil. Ja. Het, is ja. niet, het, is, ja, het zijn nu, geen grote. Ja, ik denk dat je nu bij, bij Bloemendaal zit, denk ik. Toen ja, dat is ja, Bloemendaal. Daar ja, ja. Ja, ja, hebben we inderdaad uh, vier persoons en ook zes persoons uh, accommodaties staan. Inderdaad. Ja. Um, maar dat verschilt weet, dus ook per, per resort. Weten ja. de mensen als ze naar Zandvoort uh, een, een lodge gaan huren... Mm -hmm. dat ze aan de rand van de racebaan zitten? Uh, ja, dat wordt wel bekendgemaakt dit, dit Het spreekt ook wel voor zich. Hè. Het, is, dit, het is de buurman eigenlijk. Hè. Zo moet je het eigenlijk uh, ook zien. Uh, maar naast het circuit zijn er natuurlijk ook nog prachtige andere ondernemers. Die, daar, uh, die daarbij zitten. En waar we graag uh, een samenwerking mee, mee zoeken. Dus vandaar is echt... Het, ja, vanuit, vanuit, vanuit het vanuit DNA samen. Het, het samen. Dat is, dat is, dat is een belangrijk uh, gegeven in ieder geval. Dat is, dat is curious. Het samenwerken met. Hebben jullie op... Um... Uh, eind april volgend jaar mm -hmm. al uh, de lotjes verhuurd. Eind april volgend jaar? Ja. <laughs> dat is een goede De eventuele oh. F1. Voor, voor, oh, oh, nu, nu, nu weet ik waar je op doelt in ieder geval. Uh, nou, je, je kan sowieso altijd, uh, altijd uh, boeken. Uh, ik zou zeker op de, de, de Curious website even kijken. www.curious.nl uh, Je weet niet of je dan vol zit. Nou, ik, ik kan daar niet, nog niet echt uitspraken over doen of het nu weer vol zit of, uh, of niet. Nou, maar ik zou zeker uh, het, het in de gaten houden. Er zijn natuurlijk ook afspraken gemaakt met, uh, met bijvoorbeeld circuits, hè, met bijvoorbeeld het circuit, hoe, hoe we dat gaan oppakken. Uh, en ik denk dat ik daar nog niet in, uh, in detail uh, naartoe kan treden. Zodra dat bekend wordt, uh, naar buiten kan worden gebracht. Dan wordt het ook uh, gecommuniceerd uh, op zowel de website, maar ook op onze social media feeds, zoals Facebook en. Uh, en Instagram bijvoorbeeld. Ik, ik heb uh, en, en nog één ander probleem, misschien uh, dat jullie daar een oplossing voor hebben. Mm -hmm. uh, mensen die een tentje hebben, die willen kamperen, waar kan dat nog in Zandvoort? Waar kan nog in Zandvoort? Dat is een goede vraag. Ja? Ja, dat, uh, dat zal helaas niet bij Kyurgis gaan. Tenminste, niet, uh, niet, uh, niet in Zandvoort aan Zee. Um, maar wellicht zijn er hartstikke mooie andere bedrijven die hier in. Uh, de na de na in de buurt zitten, in ieder geval. Goed, mensen die met een caravan komen, mm -hmm. waar kunnen die terecht in Zandvoort? Waar kunnen die terecht? Ik, ik kom zelf niet uit Zandvoort, dat moet ik meteen even erbij zeggen voor de, voor de beste luisteraars. Uh, dus ik ken Zandvoort nog niet uh, van hier, uh, van, uh, ja, van alle, alle hoeken en, en, en zijstraten van Zandvoort, weet ik niet te vinden. Uh, daar ben ik wel heel druk mee bezig, maar persoonlijk weet ik dat nog niet. Op de boulevard denk ik hè? Er staan caravans. Met de camper. campers. Ja, met de camper. Ja, ik, denk dat, ik denk dat de maar luisteraars een dat beter weten. Een dan, dan, dan dat is denk een ander verhaal. Ja. Ja. Caravan, ik ja. zou het niet weten nu meer waar je met een caravan terugkomt. Dat weet ik op dit moment ook even niet. Ja. Dat, ik kan het eventueel, ik, ik durf ja, het ook moet, niet te je zeggen. Je naar Bloemendaal. Uh, in Bloemendaal, daar heb je de plek. Misschien is het niet, ja. nee, ook niet. nee, nee, nee, Nee, ook nee, niet. Nee. Nee, uh, het wordt nog een nieuwe uitdaging. Daarom zeg ik, er zijn nog wat uitdagingen voor. Uh, ...mensen die naar Zandvoort willen komen. Maar goed. Met, met de tent of inderdaad de caravan. Maar uh, dat ont ontnemen wij die zorg inderdaad... ...door, door volledig uitgeruste luxe uh, accommodaties aan te bieden... ...waar de gast in kan. Ja. Nou krijg je er één klus bij. Uh, als ik bij jullie uh, naar buiten rij, uh, Zandvoort en kom op de zeeweg... dan staat aan de overkant van de zeeweg... ...een uh, stuk uh, parkeerterrein... Mm -hmm. ...waar uh, ik geloof 40 uh, uh, campers kunnen staan... Mm -hmm. Maar die campers, die zijn verplicht om te betalen daar. En dat moeten ze bij jullie doen, heb ik begrepen. Daar, daar kan ik, dat, daar weet ik echt niks van. Daar, daar kan ik ook geen uitspraak over doen wat daarin waar of niet waar is. Dus nu nog gratis? Dat weet ik niet. Dat, ik durf dat echt niet, ik, ik zeg, dat durf ik echt niet zo te zeggen. Het <laughs> <Ja, laughs> is een goede constatering. ik weet het niet ze, mogen, niet. ze mogen er staan, speciaal gereserveerd. En er staat een bordje, de betalen aan de overkant. En dat zijn jullie. Ja, dat kan inderdaad een bordje staan. Ik, ik, durf dat echt, ik durf dat echt niet te zeggen. Nee, dat is een hele goede vraag. Aan uh, ja, de overkant? dat is aan de of, overkant. of de zee? Of, ja, uh, ja je, je hebt het, mooiste, je hebt het mooiste, uh, mooiste zwemmen wat aan de overkant zit, natuurlijk, van de weg. Yep. Dat is de zee, maar ik durf er verder echt geen. Uh, durf ik echt niet te zeggen. Nou, wat, wat zei je. Uh, zit er nog een camping naast jullie aan de noordkant? Ja, vanaf Zand wordt uh, en Zee wel. Ja. Ja, wat, wat, uh, van wie is die camping? Dat is een goede vraag. Oh, je kent de buren nog niet. Maar ik ik twee... wil nogmaals benadrukken dat ik nog niet uit dat deze na, buurt kom. na de ingang van jullie ja. is er nog een andere ingang ja. mee. Nou, ik uh, wil nogmaals wel, wel benadrukken dat, dat inderdaad andere collega's dat misschien veel beter weten dan ik. Ik wil ook okay. net zeggen dat ik inderdaad net binnen het bedrijf uh, aan boord ben. En dat ik alles jeur net het nog niet precies weet. Dus vandaar ook de excuses ook naar de luisteraars toe. Dat weet ik nog niet. Dat komt er wel. Absoluut. We wensen je erg veel succes toe. Ja, dankjewel. En een snelle opening. zeker. dat allemaal op het En genieten van dit mooie Zandvoort. Helemaal goed. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Wij gaan even snel de agenda doen. Ja. Zullen we maar gewoon beginnen? Allereerst Tot... vandaag. Ja. Vandaag bloemencorso. Oh Met ja. Bloemencorso, hou er rekening mee. Ja. Dat je vanaf 5 uur niet meer van Zandvoort naar het oostenweg kan komen. Want er zijn alle wegen afgesloten. Helemaal goed. Tot 23 juni, nieuwe expositie Frisse Wind van Ada Breedveld en Lisbeth Miloor in het Zandvoortsmuseum. En vanavond speelt Toneelvereniging Hildering 1, 2, 3. Hoppa, in de krocht. En het belooft weer een spectaculaire Wij, Wij verheugen ons, hè? Ja, we zijn, er. we zijn er. Goed, dan is er 14 april. Dat morgen. is uh, morgen dus culinair rondje strand. Wijn- en spijswandeling langs diverse strandpaviljoens van 12 tot 5 uur. Ja, en uh, er zijn er meer hoor, want we rijden ook de Big Walk morgen. Ja. Strandwilling voor uh, een steunhulphond in Nederland. Ja, dat is namelijk omdat er vanaf 15 april mogen de honden weer tot 9 uur s ochtends... en na 7 uur s'avonds op het strand en overdag moeten zij wegblijven. Ah, Gewoon. honden. Nee, dat is niet nou, waar. Gewoon vroeg we... vroeger je bed uitkomen, Goed, niks aan de hand. Dan hebben we ook, uh, hebben we net gehoord, uh, de saxofonist van Dijkhuizen in Theater de Kocht. En dat begint om half drie en de entree is 15 euro. En op het circuitpark Zandvoort, morgen American Sunday. Ja, het wordt leuk. Kinderdisco in pluspunt, 19 april van 7 tot 21 uur. En dan volgende week zondag is er kofferbakverkoop op het parkeerterrein de Zuid van 10 tot uh, 4 uur. Dat is dus vintage, hè? Ja. Dat is een onderdeel van Vintage uit Zandvoort op hetzelfde parkeerterrein van 19 tot 21 april. Heel goed. Nou, dan hebben we dat weekend ook de paasregels op circuit in Zandvoort. En, en, de, en ja. de Lifestyle en cadeaumarkt. Dat is leuk, het, hoor. Ja, dat is zeker. 25 april. Niet vergeten regenboogborrel voor jong en oud in Grand Café XL van half zes tot half acht. Ja. En dan hebben we de Koningsnacht. Bij Lauren Hardy, dat en is 26 april. En diezelfde dag hebben we ook de lintjesregen, ja. 26 april. Zeker welke zandvoerders één koninklijke onderscheiding krijgen. Nou ja, 27 april wordt natuurlijk weer een groot feest. We beginnen met de Obade op het stadhuis ochtends en daarna gaat het los. Rommelmarkt, kinderspelen en andere faciliteiten. Wij gaan eindigen, want zometeen worden we er anders uit geknikkerd. We hadden de eerste uur Thomas de Jong aan de knoppen en de regie. En de tweede uur DJ Hebbeling. Dankjewel, Didier. Um, de redactie Gert van Kuiken. Eindredactie G. Rutte. De koffie voortreffelijk door Rick van Schiet. Dankjewel, Rick. Hartstikke goed gedaan. De presentatie was in handen van Irene de Jager. En Pieter Joustra, Gezellig dat we toch weer met z'n tweeën zijn. We bedanken Hoogland voor de koffie, de thee, de limonade en de gezelligheid. Ja. Ik wil nog even kijken of dat we het dat er nog even in kunnen zetten. Eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie. Elke eerste dinsdag van de maand van half tien om half tien digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone, etc. Ook bij Ook Zandvoort. Um, dan is er medische gymnastiek bij Pluspunt elke vrijdag van kwart over negen tot kwart over tien ook bij de Vlemingstraat. En elke eerste en derde maandag van de maand van 2 tot 4 depressiesupportgroep in de blauwe tram aanmelden bij info.depressievereniging.nl Wil jij de herhaling nog even erin gooien? Het was weer gezellig en de herhaling die is uh, op maandag. Al Van 10 tot 12 uur uitzending gemist. Ga naar www.zfm-zandvoort. Vul datum en de tijd in. En u kunt het programma terug beluisteren. Dan hebben wij ook nog even, dat moet ik zeggen. Na dit uh, programma, na Goedemorgen Zandvoort. Om 12 uur kunt u luisteren naar een oude aflevering van ZFM Oud-Zandvoort uit 2013. Waarin Martin Faber terugblikt op de geschiedenis van Hotel Faber. En nu zijn we klaar. Wij wensen iedereen een fantastisch weekend. Ja. Mooi weer. En uh, geniet ervan. En uh, graag tot de volgende keer. Dag. Okay. Dag. Hoi.